Oké okay, oké okay, mensen het is heel makkelijk Doe je linkerhand omhoog Doe je rechterhand omhoog Dan gaan we met z'n allen Die handen, die handen, die handen in de lucht Die handen, die handen, die handen in de lucht Die handen